even nog uh, als een, een, een kader geven, nog een keer, ja, zo'n plaatje te geven, nog een keer. Wanneer een mens een gebed doet, zegt, waar komt het gebed vandaan? Van zijn lippen, ja, uit zijn mond. Nou, dan, een mens moet doen net zoals als de malgoed doet. Malgoed moet opsteken naar de bina. Ja, naar de bina. En als Mahud steekt naar de Bina, steekt ze alleen naar de Bina op of pakt ze nog iemand erbij. Ze, ze kan niet opsteigen naar de Bina, anders dan opsteigen eerst naar zeeren binnen. Ja, naar het mannelijke. En samen dan steigen ze op naar de naar de Bina. Dat of niet? Bina, Mahoud heet zelf ook die boer. goed komt Waar zit Malgoed? Dat is de plaats in het hoofd, is P. P is mond. Dat is de plaats in het hoofd, heet, de sfera Malgoed heet P. Mond. Ja, en vanuit de mond en komt een, ge, ge, ge, een gebed. Um, Malgoed op zichzelf heeft geen stem. Net zo even min als de lippen hebben een stem. Mond heeft, geen, mond, heeft ook pe, mond heeft geen stem. De stem, om de stem te ontvangen, moet ze maar goed opstegen naar de Bina. Nou, de volgende stap is, dat ze, ze, hoe zij stijgt op naar de Bina, dan moet ze eerst opsteken naar Zeer Ze is verbonden met Zeer En dan stijgt ze op naar de Bina. Ja, dat is hoe dat gebeurt. In de Bina, als het ware in de buik van de Bina, oftewel in het onderstel van de Bina, blijven ze beiden. Als man stegen ze daarop. Serampien goed, maar goed in de Bina. Sorry, maar goed in, in de Serampien in de Bina. En dan de Bina geeft, mogen, ja of niet? Ze groeien daarop, ze geeft licht. Aan wie geeft ze licht? Altijd aan de hoger aan die twee, aan de serampien, want de serampien is de onder de Bina. Zij geeft aan de serampien, men zegt het ook, dubbele. Aan de, ja, dubbele, eerst zeer, voor de serampien en, en dan ook voor de 1 voor de serampien en, en dan voor de, voor de Malgoed. Dus zij geeft aan de en de heet stem. Ja? Kijk nou in onze mond. Ja, daar waar de keel is, daar, dus daaruit komt, komt, de, komt als het ware, Zeer Pien in, in, in, in, in de mens, ik bedoel, in de, in, de, in de opbouw van de parsthoof. En dan is het, dus de Pien krijgt de stem, hij is wel stem, hij moet dan de kracht hebben ontvangen van de Pien, hij, die geeft de stem aan de goed. En dan eenmaal goed, als het keer terug naar haar heen geplaatst dan hebben we pe, mond, de mond die spreekt. De mond die de stem heeft en die spreekt. Dat is de mal goed in de toestand van gadlut. Daarom is het ook, normaliter is het eerst, zegt men het gebed, staand gebed, zegt men eerst met lippen, zonder stem. En de tweede keer zegt men wel met de stem. De eerste keer is het: doen we, doet men dat op de manier dat men de maan omhoog doet opstegen naar de Bina? Ja, en de tweede keer is het al, al, het is al terug, en dan is het: men, men geeft de tweede keer, is het als het ware de man goed die spreekt, die heeft beide, die heeft en, de, de, en, en die heeft ook de stem. En de malgoed, nu op haar eigen plaats, wat doet ze malgoed? Die geeft dan verder naar, naar beneden, naar de lagere traptreden in de mens. Dat eh? is de clue hoe dat in elkaar zit. Precies hetzelfde is het bij de mens. Nou, de zogger vraagt ons, vraagt, stelt een vraag. Dat is wel op deze manier de malgoed, die, die de malgoed ontvangt haar mogen. Op deze manier. Dus eerst fluisterend, en daarna, eerst de eerste fase van de malgoed, van haar correctie, koen, is het fluisterend, en daarna, met de stem, ontvangt zij de stem, oftewel de zeer aan en, en galoot. Als het zo is, waarom is het zo, dat wij zochtens, mens zo, ochtends opstaat, en die zegt zegening, voor de tikkun voor de van de malgoed. Ja, die bijvoorbeeld, die gaat... Uh, zijn handen was en die zegt een zegening of die gaat de Torah leren en zegt de zegening dus allemaal voor, de, voor het ochtendgebed bijvoorbeeld nou, dat is het probleem dat de zoger wil ons nu oplossen wil ons nu laten zien hoe dat in elkaar zit en dat is een geweldig, geweldig stukje van de zoger wat echt eh, krachtige en zich echt manifesterende zoger is, wat werkt op uh, de manier zoals wij dat zeggen, onthullend. Want wij weten dat soms zoger onthult en soms verhult. Beide, beide soorten correcties hebben we nodig. En hier is het onthulling: een geweldige onthulling. Wat ons ook veel zal helpen in pre-Edschaïen. Um, dus dat is het de vraag wat de zoger stelt. Um, dat eigenlijk had het zo moeten zijn dat oh, om eerst ochtends eerst uh, fluisterend de zegening uit te spreken, ook wanneer men handen was, dit zo. Maar waarom? Om net zoals mal goed, met het malgoed gebeurd wat we hebben geleerd in de, in de vorige hoed, om aan te trekken eerst de stem oftewel de pin van IMA, van de bina aan te trekken, de stem, de regel 18. Dat dat betekent om de mal goed te doen opstegen in de spraak, in de kol, in de stem van de IMA. Dus in de stem van de IMA, dus naar de stem van de IMA, oftewel de... Dat komt dus natuurlijk van de Ima, of de Ibina heeft natuurlijk de stem aan uh, de Zerampien. En de Zerampien geeft ook dat aan de Malgoed. Dus eigenlijk moest het op deze manier zijn: 20. Om Mishiev, als de Ghesidee kan ik ga direct vertalen dat. En er is ook een antwoord. Dat de eerste Hasidim, Dus de eerste. Die, ja, die, we weten dat. Zoals Arie had gezegd. Dat zij wisten wat zij deden. Want zij hadden die, doch die relatie. Wisten wel van de relatie. Tussen de hoge geestelijke wortels. En de lage. Uh, takken, of af aftakingen daarvan. Ze wisten deze draad van boven naar beneden. Dus hij antwoordt dat de eerste Chassidim, de eerste Torah geleerden, die knoe, hebben, we hebben vastgesteld, opgemaakt deze correctie, zoals boven gezegd werd, de regelijnen twintig. oefda ufda. Ufda betekent, in de brengen is het masse. Dus op de manier van de handeling. We hebben dat geleerd ja, in de priëtsgeïm. Dat er twee manieren zijn. Van twee aspecten zijn in het gebed. De handeling en een gebed zelf en spraak. Weet je nog? En nu, geweldig wat ons nu, ver, uh, we zien wel het parallel wat, hier, wat wij leren in de priëtsgeïm. Dus de Torah geleerde, de eerste Gassidium, de eerste heligen die dus, die, zij hebben dat vastgesteld voor ons, uh, deze correctie, wat we wat doen zochtens, ja bij het uitspreken van de zegening over handen wassen en andere dingen, ze hebben dat ingesteld als op de manier van de handeling, om als handeling, om handeling te doen. Ki in jan aliyat aman, hoe, want, let op, geweldig belangrijk wat dit zegt Want het aspect van het opstegen van man is, dus vindt plaats, 22, Oba oefde, of melula, of door een handeling, of door een spraak. Milula is een spraak in het Aramees. Of bij zoger, zoals het geschreven staat in de zoger. Wij weten dat het bij Ari leert ons de twee dingen, twee, beiden. Maar dan, of dat, of dat. Eerst, of Ari zegt nou, eerst uh, doen wij ochtends handelingen, ja, handen wassen en andere dingen doen. En daarna, spraak. E 23 dat is het belangrijkste wat van onze studie wat we leren. Wij leren de manier hoe wij de man omhoog brengen. Hoe wij, we, welke manier wij we, euh, langs de trap treden van het geestelijke verband leggen met het hogere En ontvangen alle de, manna, de mannen, de hemelse mannen ontvangen. Hoe wij dat doen. Dus daarom is het voor ons cruciaal om dat te leren. Welke en het ze bij het Adam. 24, Mistalek Rucha ruha de Kudsha verhuis de mesaba, de nachaš, 25, akadmoni shuralav, kirachina i, achat mišišim, zesentwintig, limita. Houd goed, oplet, wili kennen de rum 23, kirachina, en še bae je, in de tijd van het, van het slapen van de mens, 24, mistalek roega de kutsha wordt van hem uitgegaan, van hem de hele uh, roeg, de heilige geest uit, oftewel roeg van de mens, de heilige geest, of de, zijn, zijn roeg, een stukje van zijn geest gaat eruit in, in de slaap. Verhoeven de Mesaba letop op. En de, de, de, de geest van onreine, de onreine geest van de nachers, akademonie, en de, de onreine geest van de vroeg, van de, uh, akademonie, van de vroegere, eigenlijk, van de vroegere nachers, van de, ehm, um, ja, van de eerste slang, de slang die de gava heeft uh, verleid, herinner je nog? de, en de snachts, het heilige geest gaat weg van de mens. En de geest van, de onreine geest van die, van die eerste slang, rest op hem, op de mens, snachts. En dat is iedere mens. Geen mens op aarde die dat niet beleeft s'nachts. Ja, geen heilige bestaat in de wereld die dat niet heeft. Geen mens ooit bestond die dat niet gehad had. Die Hashinahi want de slaap, wanneer de mens slaapt dat is een zestigste van de, van de dood. Het is bijna als dood, is dus een zestigste van de dood. Daarom kijken naar mensen, wanneer je slaapt, dat is net, net of die dood is. 26. Omdat de ziel, de roer gaat weg van het heilige. Kan u daar, zoals het bekend is, naar de punt. Waag met daar hij metum en de dood, kijk wat je zegt ons, en de dood is, de dood komt van de onreine uh, slang. die slang die dus die die dus de Gawa heeft verleid. Dus de slang, de kracht van de slang die daar van, van hem komt, de dood. Lachenda, daarbij het, had dit zo daarom in de tijd van het waker worden van de mens, van zijn slaap, 28 od lo nit pareš aj ruha bišane menle gamry onreine geest is nog van hem niet helemaal vertrokken vlegu nimca od shura alrashay baot, and deze onreine geest bevindt zich nog rust nog op de toppen op de toppen van de vingers. Ja, de topjes, de topjes heet dat, ja. De topjes van de vingers. Van zijn handen. Onder de kracht bevindt zich hier op de topjes van de vingers. Nou. Hoe dat zit in elkaar? Nou, kijk, hoe geweldig wordt de zoger ons nu vertelt. Um, ik had zoveel vragen dat gevraagd die eh, rabbies en welke dan ook. En ook in boeken en ook in het almoed kon ik nergens vinden. Want niemand begreep dat. Terwijl hier in drie tellen wordt het uitgelegd. Zo heerlijk uitgelegd. je niemand nodig. Hebben niemand voor nodig. Want Yeshua zelf present, present, is present hier. Yeshua sprak altijd van deze van dat fenomeen, rein en onrein ja het volk weet niet van rein en onrein ze weten alleen maar handen wassen of naar de allerlei fysieke, rituele zuiveringsprocedure te doen maar leven, het hele volk Israël leeft in viesigheid ik bedoel, en dat weten ze zelf waarom? er is geen tempel om zichzelf te reinigen dat zeggen zij er is geen tempel, denk ik. Israël moest altijd gereinigd worden door, de, door het as van de rode koe. Ja, de manier ze wisten wel hoe de manier, om dat zichzelf te reinigen. Er is geen rode koe. Ja, dat betekent natuurlijk de, negen, de, de er waren negen rode koeien. Ja, de tiende komt met de komst van de Mashiach. De, wat is een rode koe, wat is een tien maar dan zijn de niet negens verrood van de malgoed. En daar, de laatste komt dan bij de martiekoen. Dus dat was wel een zuivering. Ze wisten wel de manier om zichzelf te zuiveren, nog voor de komst van Yeshua, door om hun vlees in zekere mate te zuiveren uh, van, van uh, onreinheid. Nou, de tempel is er niet. Geloven in Yeshua, geloven ze niet. Ze kunnen geen reinheid ontvangen van Yeshua. Eigenlijk, hoe kunnen ze zich reinigen? Alleen maar door een beetje water, afspoelen zichzelf, maar geestelijk. Het volk, het hele volk, dat eigenlijk uh, uitverkoren volk is en moet al het licht hier opbrengen, naar, alle, naar zichzelf en naar de hele mensheid, bevindt zich. Een onabsoluut onreine toestand, geen een van hen is zuiver, of kan zuiver, zelfs theoretisch geen een is van hen zuiver, in zuiverheid zich bevindt, waarom niet? Omdat er is geen tempel en allemaal hadden ze wel te maken met de onreinheid, hadden ze wel aangetrokken onreinheid door wie? Altijd door wie trekken men, trekken, men onreinheid? Door contacten met de, met de onreine lichamen met de doden, ja, dit volk überhaupt mag niet aanraken iets wat dood is, maar zij houden zich wel natuurlijk bezig met het begraven, al gaan we naar de begrafenis, mag niet, want van het lijk van een mens, daar zitten veel onreinheden, ze moeten erg speciale onreinheid op de manier zoals ze leven, ze moeten erg voorzichtig omgaan met het, maar ze kunnen zich niet reinigen omdat het geen tempel is, Duidelijk, de twee tempels zijn er niet meer. Wat is nou gekomen in plaats van die twee tempels, die door de mensenhanden uh, werden als zinnebeeld van het, van het goddelijke, uh, van het licht, van, het, uh, van de goddelijke, werden zij, uh, hoe zeg dat, opgebouwd door, ja, door, uh, hoe, door Yeshua, natuurlijk, alleen door Yeshua kunnen wij, verkrijgen wij de toegang tot de zuiverheid. De tot, de, tot, de, tot zich zuiveren. En dat natuurlijk dat als eerste, dus dit, dit volk moet als eerste dat aanvaarden, dan het hoofd van de hele mensheid. Dan zal ook de zuiverheid, zoals we zeggen, de zekere zuiverheid ontvangen, natuurlijk ook door de marticoen. maar dan zou dat veel sneller zijn, de de komst van de Mashiach. En dan zou dat. Op deze manier kan men zich zuiveren. Anders kan men zich niet zuiveren. En als zij zich niet kunnen zuiveren. Hoe kunnen dan de anderen zich zuiveren? Wat ik kan. Hoe kan het uh, andere zich zuiveren? Terwijl zij zijn het lichaam. Van de, mens, de mensheid begrijpen. Uh, daar hebben ze dezelfde constructie in. in Bijvoorbeeld bij christen. wat is Wie zijn de christenen? Wie? Wat zijn, als, in de, aan de, zeg je dat? Aan de boom, aan de, de, de, de, de, de, de tinsferot van de, partsoeg van de mensheid. Wie zijn de christenen? Welke, welke, welke, welke oké, okay, maar welke kelim zijn dat? Geset Ferre, dat zijn de, dat zijn de christenen. Dus zij die aanleunen aan het volk Israël, of niet? Aan het hoofd. Het hoofd is Israël, of niet? Van de mensheid. Yeshua staat boven alles. Yeshua ja. behoort en tot het hoofd, en tot het lichaam, en tot het onderstel. We hebben dat geleerd. Hè. We hebben dat gezien. Dat de een beeld, wat of een, uh, dat heb ik toen toegevoegd nog een, een partsoef. Laten zien hoe dat zit. Dus wie zijn dan de christenen? Dat zijn de Gagat, dat zijn de volkeren die uh, van het lichaam aangehekt zijn aan het hoofd en wie zijn dan negi? Dat zijn de anderen. Ja, begrijp je wat, be wat ik bedoel? De derde religie. Duidelijk, die zijn onderaan. Daarom hebben, hebben ze zo'n grote haat tegenover elkaar. Daarom daarom die negie. Ja, de derde religie. Ja, waar we, je begrijpt wat ik bedoel. Die, die Islam heeft enorme haat tegenover... Tegenover uh, het hoofd. Want uh, dan is oké, okay, dan christenen zijn nog aangeleund tegen het hoofd. Kunnen ze wel nog iets van, het, van Yeshua nog een beetje ontvangen? Dat heb ik. Uh, van, het, van Yeshua via, als oor Makief. Het is nog dichterbij. Maar onder de, de Taber. die. Uh, voor hen is het helemaal donker en daarom hebben ze ook. Uh, in in hun symbool is dat man, huh? man natuurlijk man en niet een zone de zoon van, van christenen of zo de zoon bedoel ik het uh, licht en het goede dus dat is allemaal dus de hart dan is dan de dan de wie is dan degene die provoceert de hart of jihad? Jihad of hart? Hart of jihad. Oké, dat weet ik niet. Wie dat doet? Natuurlijk, dat doet allemaal de Israël zelf. Het volk zelf op deze manier dat ze Yeshua niet aanvaarden. dan wat doen ze daarmee? Daarmee laten ze ook niet het uh, licht komen aan. Aan het onderstel van de mensheid. En uh, er is geen andere manier om dan. om op deze manier te, uh, te reageren. Maar. Dus. De zogger vertelt ons over. Uh, zegt ons dat ochtends wanneer de mens opstaat, dat de um, onreine geest of de reine kracht, onreine kracht zit hem aan de toppen van de van de vingers. Waarom is dat zo? So? Let op. We hoeven aan, en dat komt en dat is om de reden. Dan wil ik nu ook dat in drie, kijk nou in uh, een zinnetje de zoger vertelt het geheim dat jij kan gaan over de hele wereld. Naar allerlei rabbijnen zal niemand jou in de wereld dat uitleggen. Waarom? Omdat niemand van hen leert de zogger. Let op. We hoeven het aan en dat komt om de reden. Dus waarom die, aan de topjes van die vingers, waarom zit het wel daar onreine kracht zochtens wanneer de mens opstaat? Dus, s'nachts, we weten dat, dat het is een zestigste van de dood. Dus, dat betekent dat de mens is onrein. Maar, s ochtends, een deel daarvan gaat eruit. Maar, alleen aan de topjes van die vingers zitten het wel nog onreine krachten. En, daarom moeten we die top, moeten we de mens moet juist de topjes van zijn vingers, moet wassen. Oké, okay, je mag wel meer doen, uh, ze wassen wel, uh, tot dan, tot, ja, tot, tot de, ja, de hele palm, Polen. ja, tot de polsen wassen ze normaal, dat, uh. maar eigenlijk is het voldoende zelfs alleen maar om als het weinig water is, staat geschreven als het erg weinig water is, of als men erg zuinig moet met, de water, met het water zijn, al de wetten van hen is zijn goddelijke wetten, maar dan moeten ze alleen maar vingertjes, alleen de toppen van de, huh? Precies, de pastoor doet ook precies, als allemaal, ja, ze hebben ook uit, ze hebben dat ook, pastoor doet ook precies hetzelfde, alleen de topjes van zijn van zijn vingers, ja, die gaat ook dan even even in, uh, zeg inweken of zo, zo. Alles is, hè? Alles is verbonden met elkaar. Kijk, alle, moet je weten, wordt ook aan de christenen allemaal hetzelfde gegeven. Het is net zo als uh, aan joden was het gegeven. Ja, de, de, de, want alles is alles is weet wel dat niets nieuws bestaat. Het is alleen maar een uh, nieuwe levensschim, ja? In het lichaam gebeuren precies dezelfde dingen als in het hoofd. Ja of niet? Kijk nou bijvoorbeeld als je ja. gaat naar een naar Chinese Masseurs. hebben we gezien die foto's die die ooit die tekeningen die ze maken? Dat bijvoorbeeld aan ja, maar ik dat bijvoorbeeld aan zijn voet, aan zijn voet bijvoorbeeld, aan de voet heb je alles, heb je ook uh, een hoofd. Ja, als je een grote vast Precies, heb je alles, zie, precies, zie je dat, alles heb je, dus in elke, in elke cel eigenlijk, in elk stukje van het lichaam heb je eigenlijk alles. Heb je verbondenheid met het hoofd, met alles, en, uh, want precies hetzelfde, want het komt uit het geestelijke, het ja, komt uit het geestelijke. Dus wat zegt hij ons? Dat uh, dat komt, zegt hij, omdat kikola la kados bijotir niet bag bo En hij geeft ons de, het hoofdprincipe. Let op. Kijk nou, kijk nou hoe de waar, kijk nou hoe wat een principe, welke geweldig principe geeft hij ons dat geeft. Kikola la kados bijotir, want hoe heiliger het is. Hoe iets is heiliger, des te meer hecht eraan een grotere Citra Achra. Eigenlijk? Dus elke plek, elke plaats, of elke toestand, elke mens, doe niet toe. hoe alles wat heiliger is, hoe heiliger iets is, des te hogere Citra Achra. Hecht eraan. Duidelijk. Ook, ook de hogere vorm van de citra agra. Hecht eraan. Want het ene tegenover het andere. De schepper Dan zullen we ook begrepen. Goed dat. Als je echt een hele grote man heeft. Dan moet je moet je, moet je voorstellen. Alleen hoe groot is zijn onreine kracht. In deze man. Duidelijk. Hoe heilige mens is, des te groter wordt ook de citra agra, die op hem loert steeds, en hoe des te meer moet hij ook kracht ontwikkelen of hebben in zichzelf om deze monster aan te kunnen. Ja, in plaats van een beeld van een uh, van een engeltje zo met zo'n kinderlijk hemels gezichtje. Dus nog een keer dat hoe, hoe krachtiger, hoe heiliger is iets, des te meer is de krachtiger, des te meer is ook de citra achra die eraan hecht. Dat is een principe. En nu, let op. Weet het, Bootje, Dai, hem, Kudushot, Bajotheer, Misharagou, let op. En de toppen van de vingers zijn. De heiligste plaats van, de, van het overige lichaam. Tijdelijk, waarom is dat? Ik zal eerst, eerst het afmaken in deze zinnen, dan zullen we dat uitleggen. Kishama kom Hashata Chogma. Want hier, hier, op die toppers, van, top, topjes van de vingers, daar is de plaats van het, eh, van het rusten van de Chogma. Let op zoals we allemaal uitleggen. Be sodaka zoals het geschreven staat, we goel we het chokhmat lev bideha dav. Zoals het geschreven staat in de smot. in het, het elke vrouw die, vrou, die, die een verstandige hart heeft in haar hand is het eh uh, eh uh, uh, Intuïtie in, in of, of, of verstand. Wat is taal? Weet je niet? Dat is geen, geen, geen moderne taal. Is. Maar het is niet zo voor ons belangrijk. Wat zegt die ons? Nog even afmaken. Welke? In De Mita. Poreshet. Misham. Gamla. En daarom? Omdat die toppers van de vingers. Uh, zijn het de meest heilige plaats in het lichaam van de mens let op, daarom citra agra uh, die het aspect dood is scheidt zich niet daar ook niet na het waker worden Oké? Okay? dat is even en nu even daarover, heel belangrijk onder aspect, dat wij begrepen hoe dat functioneert met elka in elkaar. Eh, handen, wat zijn de handen in het geestelijke? Welke sferot zijn de handen? Geestelijk bora en te Ja, geestelijk geest bora en te Geset is de rechterhand. De Gwara is de linkerhand. Maar goed, we hebben drie handen. Als mens heeft dus twee handen. Maar elke hand is een sfera. Net als sfera. Sfera bestaat uit drie onderdelen. Ja of niet? Kijk erop. Of de hoofd. roos toch, zo drie delen deel, als je neemt dan een hand dan een hand en dan stel voor ook geset of gora laten we zeggen. dan uh, er zijn drie delen het deel van dat aangehecht is aan de schouder dat is het laagste deel waarom? de handen kan je omhoog doen dan heb je dan alleen maar de schouder dit dat gedeelte van de hand, dat aanhecht aan de schouder, dat is dan de laagste, het laagste. Wat betekent dat? Drie delen zijn, dus één deel is vanaf de schouder tot en met de biceps. Ongeveer, ik bedoel geestelijk gezien. Daarna, tot en tot jouw pols, tot de pols, is de tweede gedeelte. Dat heet Zroa. De tweede gedeelte. En het derde gedeelte is de vingers. Of de kan ik zeggen, palm met de vingers. Dat is dan het derde gedeelte. En dat gedeelte wat, waar de schouder is, is de laagste. Dat is nihi. Nihim. Net zo goed, is zot en bal goed. Van de hand. Oftewel van de geest of van de, van, de, van de hand. Dan dat middelste stuk. Dat is dan gagat van de hand. Ja of niet? En de hand zelf, met de vingers, dat is dan uh, Chabad. Chogma, Bina en Daad van de hand. Welke, welke laatste station is het hoogste, het, het hoogste plaats in de hand? Dat zijn de toppers, de toppers van de vingers. Van de dat is de van de van de handen. En aangezien de handen zijn de gesed en Gora, en zijn, zijn de hoogste sferoot van het lichaam. Ja, het lichaam is, begint met de geset en dat is het hoogste. Dus dan de vingers, de toppers van de vingers zijn, de toppers, de, topper, de toppers van de vingers, dat zijn de hoogste plaatsen in het lichaam. Waarom, niet, waarom dan niet, komt het niet tot mijn haren? Waarom, niet, waarom de citra achter dan komt niet te zitten aan mijn tong En niet aan mijn, en niet mijn neus? Waarom niet? Ja, in de ochtend sta je op en bijvoorbeeld die... logisch misschien. Ja, waarom zit ze niet aan mijn aan mijn, aan mijn uh, nek? Omdat je handen ook omlaag kan. Nee. Huh? In hoofd hebben we geen citragren. Nee, om de, nee. waarom dat in hoofd hebben wij drie spierot. Gogma, uh, ket, oh, oh, keter, gogma, bina, of uh, wij noemen dat uh, go, go, go, go, gogma, bina en daad. In plaats van ketter, ketter noemen wij niet meer. Vanaf de, vanaf de tweede tsumtsum hebben wij geen ketter. Ja, ketter als het ware apart staat. Daarom is ook Shua staat apart boven alles. Ja, we hebben alleen in, in het hoofd, hebben weer wat, gogma, bina en daad. Het hoogste is, de hoogste is, gogma, maar goed, gogma in, in dit hoofd. Dat is in de algemene. Kijk, moeten we zien, moeten we hier goed onderscheid maken tussen het algemene en het bijzondere. Als je neemt de hele mens, dan zijn algemene, gogma en bina, gogma, bina en daad. Waar? Waar? In het hoofd, dat zijn, zijn eigen, zijn uh, algemene, chogma, bina en daad. Maar bestaat ook de Chabad, chogma, bina en daad, van zijn handen. Dat is, gesed, nee, nee, dat is, in de Geset en de Woraal heb je ook zijn eigen, eigen Chabad. Dus in het hoofd, na het hoofd, komen niet de Sitra Agra. Waarom niet? Omdat wij we weten geestelijk dat het aan de mens is zo gemaakt, net zoals so de, als de, als de Parsouf van de tien sferot. Dus in het hoofd hebben wij Chogma bin Adad in binnen, allemaal tien sferot. In het hoofd, wat is in het hoofd? In het hoofd hebben wij tien sferot. Ja of niet? Elke sfera heeft tien. En daar waar tien is, komt geen onreine kracht aan, aan toe. Kan zich niet aan het is, de citra achre kan alleen aangrepen daar waar tekort is. Geset, al met geset begint al dit tekort. Ja, geset bora, nog meer daar het begint tekort. Waarom? Wat betekent geset en bora? Oké, okay, ze hebben iedereen heeft ieder heeft elke sfera ook in het lichaam. Iedereen begrijpt wat ik zeg. Hè? Elke sfera heeft zijn eigen, eigen jeans sferot, maar ten aanzien van de algemene in sfero't hebben ze dit niet. Lichaam heeft alleen maar, alleen maar zeven spheerot, ja of niet? Zeerampin of lichaam heeft alleen maar, heeft geen hoofd. Ah, dan betekent dat drie sfero't ontbreken. Als er ontbreekt een hoofd, dan betekent dan al dat het een plaats is, dat wel de citra agra kan al daar aanleven. Ja? Snachts, let op. De, eh, de ziel roog, ja, we zeggen die roeg, de heilige roog, omdat het lichaam, roog zit in het lichaam. Die verlaat het lichaam, ja, en de citra agra, daar te kort is, s'nachts, want de, de heilige geest roeg verlaat het hoofd, dus gaat uit de mens, omhoog. Dan het lichaam, de plaats, altijd als het hele gedraaid komt, dan komt er in plaats daarvan tekort. En nou, waar, overal waar tekort is, dan kleeft de citra agra aan. Zochtens, al het uh, de mens wakker wordt, gezet komt al binnen, maar dan de citra agra gaat vertrekken, en waar het laatste station is, het hoogste van het hoogste is van de klipot. Lagere klipot, die gaan al eruit. Of, ik bedoel, die, die vertrekken, als het ware. Die, die, maar die, de hoogste plaats, de hogere klipot, die daar zijn, de hoogste, die kleven, die is de geset. De, sorry, de chokma, De chogma van het lichaam, de chokma van de geset en de, de, dus van de van de Gwara, dus chogma van de rechter en linker lijn, die blijven hangen, omdat die zijn fijn en hoog. En daarom blijven ze ook hangen. En dat is wat, wat hij ons nu vertelt, dat s ochtends uh, rustet op, die, op deze plaatsen rustet wel onderrene, de onreine krachten. Daarom zie je ook dat ook de, de dominee ook precies hetzelfde doet, die zijn topjes ook, die altijd doet daarin in de in water omdat omdat dus om ondoen zichzelf van het van on, onder kracht en al is het maar pilatus dat huh? pilatus deed het ook pilatus deed het op een op een andere manier was ook ook ook ze zei ik was mijn handen ja precies pilatus heeft het ook zo gedaan dus uh, omdat uh, de schuld niet aan mij is uh, um, Eigenlijk hoe dat zit. We, welke een, citra agra, uh, dus en daarom, de citra Agra, uh, die als dood is, uh, ver, uh, scheidt zich niet uh, daarvan, van die, van die topjes, ook niet na het wakker worden. Kijk naar nou hoe geweldige we, welke wetten zijn gegeven. Geestelijke wetten zijn het. Op deze manier, dat men, als men dat weet, wat men doet, dat, oh, hoe het leven inhoud krijgt. Zeven, we hoe het zareeg, le we hoe netje je daim, acht, we jesle geen, bet, we geen, bet, kilim, let op. En de mens heeft dan oefen nodig, en de mens heeft dan de handeling nodig. Welke handeling is? je duim. Het wassen van handen. Ook niet, niet, het is een speciale term. Nietjelatja duim. Niet gewoon wassen. Wassen is in, de, in het hele getal. Is rechitsa. Re, uh, uh, Met wassen. Handen is een rechitsa. Een ander woord wordt gebruikt. Maar zij gebruiken de Torah geleerden. De eerste. Zij hebben een ander term daarvoor gebruikt. Netjelat ja, eigen nutje nutulat betekent natal, betekent ook een beetje zo, brengen, hè? brengen, brengen de handen. Hè? Dat is wel hand, wassen, handen, maar wa handen wassen, pakken. pakken, precies, pakken, dus pakken, dat, dat is een heel ander begrip, zo heet zij dat doen, betekent geestelijk. Wat, zij, wat de mensen daarbij doen. We slagen in bed kilim. En men dient twee kilim voor te bereiden. Ja, twee kilim voor te bereiden. Let op. Uh, hoe, wordt het, hoe, hoe wordt het gewassen? Hoe worden de handen gewassen? Kijk, wij doen nu in deze tijd. Doen we dat natuurlijk niet zoals het normaal is. Wat hebben we geleerd hoe de zogers zegt? Dat 's ochtends werd aan hen gebracht gebracht een kommetje, zo, zo met water. En, en werd zo'n kommetje met water werd gegooid, ge, ge, ge, gegoten aan hun handen. Wij doen dat niet meer. Wij kunnen doen alleen maar een kraan open doen. En aan de kraan is het als het ware. Daaruit, daar, daaruit, komt, nee, daaruit komt water. En daarna, daarnaast hebben we nog een kommetje. En dan moeten we dat eerst doen. Van, het, van, het, van de kraan. En natuurlijk een zeer speciale wetten. Ik bedoel ook uitwerking van de wetten. Hoe dat moet het gedaan worden. Op welke manier de kraan moet. Ik bedoel idee, het idee is dus we zo leren nieuw straks. Wat, wat de bedoeling daarvan is. Van het water. Als water komt. In zo'n kommetje, en dan het vierde kommetje, moet men drie keer doen links, rechts en links, rechts. Let op. Wat je zegt ons? Dat men moet corrigeren, men moet voorbereiden twee kilim. Ja, twee kilim, dus, oftewel kilim. Kli betekent ook dus een, een kommetje. Twee kilim moet men voorbereiden. Elion, Anikra, Natla, een hogere kli, of een hoger reservoir. Heet Natla, dat is dat kommetje wat, uh, uh, wat waarmee dus mijn water schijnt. Ook liet achtoonlijk, bel, En de lagere kli of een reservoir om uh, het onreine, oftewel de, de, de viezigheid, te ontvangen. Wa kli, hailion, Natla en het. De hogere klie, of het reservoir die Natla heeft, heet, Rames Ayakli Habina, die zinspeelt op de klie van de Bina. Dus de Bina moet geven, ja of niet? De Bina geeft dan helemaal goed, uh, reinigt daar. Dus de hogere klie, dus de nat, dat wat, waarmee dus water gegoten wordt, die heet, uh, dat is die zinspeelt op de Bina. Elf, waarbij let op wat hij zegt ons, dat de sitra achra, die vlucht, voor het licht van de bina. Ja, het licht van de bina is chassadim, maar niet gewoon een chassadim, het is chassadim van de gar. En de sitra achra vlucht daarvan. En dat is wat wij doen ochtends. Dat wij dat met zo'n of met water, dat wij gooien dat op die, op die handen, op dit, op dit, op dit, op die top, topjes van de handen, omdat, dat is net als het uh, licht, gieten wij als het ware het licht van de bina, naar, hier, naar onze, keelien van de handen, we nemen en het blijkt dus, hij zaa, tijtspahot, mimeja bina. Maar, maar vriechen, het blijkt dus, dat uh, het dat het van dat wassen van de vingers van de door de wateren van Bina, door het water van de Bina, daardoor maurigen doet men de citra agra daarvan, van die topjes van de vingers, vluchten. Dat, wat is wat we, dat is wat men doet. We weten, we hebben dat geleerd, dat de Bina die daarvoor voor haar kindertjes, in allerlei facetten hebben we dat geleerd, herinner je nog van die adelaar, ja, die dan, als, we hebben dat ook geleerd, dat zij als adelaar, uh, een vrouwtje adelaar, die, die haar kui, kuikentjes onder haar vleugels plaatst, en al die andere beelden, zo is het ook hier, in, het, in deze handeling, die de eerste Torah geleerden hebben ingesteld, deze handeling, om dat te doen, daar zit eigenlijk deze dat geheim van het, het eh, zuiveren van de Malgoed door de wateren van de Bina. 3.13. We hebben het allemaal goed met En de Malgoed wordt gezuiverd van het kwaad dat in haar is. Wanneer tof en het blijft alleen maar het goede. We weten dat de Malgoed heet eh, Ilana Tovvera. De, de boom van goed en kwaad. Natuurlijk op zichzelf. Uh, malgoed van de absolute heeft niets kwaads. Maar ten opzichte van de zielen. De zielen. Als de zielen uh, doen verkeerde dingen. Ja, dan, dan krijgen ze te maken met de het, met het achterkant van de malgoed. En dat ervaren ze als kwaad. En, en als men goed doet, dan men ontvangt van de andere punt, van de malgoed heeft twee punten, herinner je nog? Een punt van de malgoed die verbonden is met de bina. daaruit ontvangt men alleen maar het goede. Maar als men slechte doet, kwaad doet, dan ontvangt men met de malgoed van de malgoed, die malgoed zelf is, daar waar tekort is. Men dan zelf, men manoeuvreert zichzelf om ontvangen van, van die plaats van de malgoed waar wel ten opzichte van de lageren is tekort. En waas charlas sok en dan is het mogelijk, dus na het wassen van die handen, betekent de malgoed gezuiverd zichzelf heeft van het kwaad en de heeft ze alleen maar het goede. Waas if charlas sok en dan is het mogelijk om zich bezig te houden met de Torah, hoe Torah, en om de zegening uit te spreken over de Torah. Om, om, om te gaan de Torah leren, moet je altijd de zegening uitspreken. Waarom? Om brengen, eerst, om jezelf eerst moet je brengen, met de, een overeenkomst, met, met, de, uh, met het hoger. Als je komt bijvoorbeeld in een Dalmoed Academie, ja, overal, dan zie je wel, al die jongens bijvoorbeeld die daar leren, dat ze ook bijvoorbeeld voordat ze gaan Torah leren, of wat ze gaan leren, altijd gaan ze daar eerst handen wassen, op deze manier, en dan gaan ze dan Torah leren. Vijftien, de punt. Baofen, sche ze ha'uw, da'scheler zestien, doma, maar l'halat man beleghisho eh, uh, besfavan, legat de ima. En op de manier, op de manier zeg je dat deze handeling van het wassen van de handen uh, lijkt op het opstegen, doen opstegen van de man, door de malgoed, uh, of de, door de mens, uh, belegisso, uh, fluisterend, door de lippen. Lega daar voor de ima, zoals we geleerd hebben op de vorige les naar de vleugels van de Imo oftewel de vleugels van de uh, bina. Waarom heet het dat vleugels van de bina? Waarom waarom waarom moet het waarom zeerampine nu nu Waarom maar goed, moet opsteken naar de vleugels van de bina? Wat zijn de vleugels? Hoeveel vleugels hebben de engelen? Ja. Zes. Ja, zes vleugels. Ja, waarom zes? Om zeer ompien. En daarom, omdat, om maar goed, stijgt op, waar naartoe? Niet naar het hoofd van de bina, maar stijgt op naar de zes onderste van de bina. Of zeven, zes plus één. Plus ja? ja, ja, maar precies. Dat is zes naar de hierstoet, precies. Naar de hierstoet, naar de onderste bina. Die eigenlijk de zes, zes onderste zijn, of zeven onderste, samen met de malchut van de, van de Bina. Daarom is het, heet het ook naar de vleugels, vleugels van de Ima. Vleugels van de moeder, oftewel Bina. Om En daarmee wordt het dus opgelost, deze, of dit bezwaar, waar we dat... dat dat we eerst, dat de zorg zelf heeft, naar voren gebracht, dat, nou, hoe komt het, en dan zien we dat eigenlijk, dat er geen, tegenspraak is, ja, bij deze, bij deze handeling, ochtends dat wij ochtends uitspreken, spraak, dus uitspreken dat, uh, de zegening, ja, na het wassen van de handen, spreken we uit de zegening, ook, ja, ook over, over het, voordat wij gaan het nee, wassen van de handen. Maar hoe gezegend gezegd ben, de schepper die dus ons opgedragen gaat om handen te wassen. Maar dan eerst, voordat wij dat doen, hebben we al zonder spraak, eigenlijk precies hetzelfde gedaan wat de al goed doet, eerst, bij het opstegen van de man, naar de vleugels van de Ima, naar de Bina. Ja, we hebben het precies hetzelfde gedaan. Door wat? Door dat gieten van het water, we hebben dus eerst, een handen moet je eerst omhoog doen, dan is de hele manier, dus handen dus moet je dan omhoog doen, als je dan handen wast, en daarna omhoog doen, zitten de handen zo bij elkaar, ja, dat moet dat dus ook een belangrijk, belangrijk onderdeel omdat jij brengt je handen als het ware niet op eigen, hun eigen plaats, was je en op de plaats van de malgoed, maar je brengt hem omhoog naar de Bina, als het ware en daar. En daar was je dat. En, er zijn al veel andere dingen, maar als je dat weet wat je doet, dan is het, het is geweldig als je, dat, als je dat weet hoe je doet. En, en jij dat doet het met de Kavana dan. Weet je wat het is? Het is, on, het is onverklaarbaar, maar ook fysiek ga je dat voelen. Ik kan je zo vertellen dat hoe dat zit. Als je dat echt met de intentie dat doet. Met de intentie dat doet. Met het wassen van de handen. ochtends, En hoe je dat allemaal nou, precies wat, wat zij ze zeggen. Maar dan met de kavana wat je doet. wat dan, dan het wassen van de handen. Dan afdrogen van de handen. Ik heb dan het gevoel... Weet je, dat het helemaal, kan ik het zeggen, geen vettigheid is. En dat is net of het kleeft al. Oh. Net als, als babyhuidje, zo wordt het. En je voelt het wel heel anders dan, het is niet alleen maar wassen. Want jij hebt ook jezelf ingesteld op deze plaatsen, innerlijk. Jij hebt dat ook laten in deze plaats waar de handen is. In het bijzonder had ik het altijd ervaren, niet altijd ervaren, dat op Shabbat. Met wassen we, bijvoorbeeld s'avonds op Shabbat, vrijdagavond, ja, voordat voor we gaan brood eten. Ja. En als je dat ook dat s'avonds doet, onverklaarbaar is dat, hoe dat komt, dat, het, dat ervaren van je van je van je, sorry, van je palmen, hoe dat voelt. onverklaarbaar. Waarom omdat dat daar je de kavana Dat het al vrijdag af. Dat Shabbat begint. Well, dat soort instelling is belangrijk. Zonder instelling. Gebeurt er niets. Ook op Shabbat. Als je Shabbat niet ziet. Of niet weet dat Shabbat is. Niet is voorbereid daarvoor. Gebeurt er uh, niets. Jij ja, bent degene die dat. Niet, niet iemand anders. Van boven wordt niets gedaan. Als de mens zelf niet doet hier beneden. Niets wordt van boven gedaan. Want men zelfs het goede niet geeft aan de mens. Als hij dat niet wil. Staat ook geschreven. Je mag niet aan de mens goede doen. Als hij dat niet wil. Het is erg speciaal. Het is niet christelijk. Het is ook niet, niet, niet alleen niet christelijk. Het is... Het, waarom niet? Waarom niet? Er is geen geweld in het geestelijk, duidelijk. Men, men gaat van boven niet zeggen. Jij moet het doen. Men gaat klappen geven aan iemand bijvoorbeeld, maar omdat het goed voor hem is. Doet men dat niet. Alleen hier op aarde met allerlei dingen dat bedacht hebben om, deze, om, om dat te doen. Nee, geen geestelijke niet. Niemand er is geen geweld. Niemand, iemand wil geen goede. Dan, wordt het van hem, dan gaat van hem de schina weg, totdat hij zelf bewust van wordt, dat hij tekort schiet, dat hij het hekel krijgt om alleen te zijn, of gescheiden te zijn van het heilige, en zitten allemaal in de, in de klipot zitten, bedolven onder de klipot. Dan, als die vracht ontvangt, daarom worden, leren we dat, wie vraagt die ontvangt, absoluut, met alle zekerheid, elk mens zal altijd ontvangen als hij echt van harte vraagt uit zijn hart en niet uh, aangeleerd zo doet, alleen maar met, zo met handen en voeten en zonder kabana.